Het mysterie Het is belangrijk om te beginnen een onderscheid te maken tussen mysterie en tussen probleem. Een mysterie is als je daarmee bezighoudt, is wat naarmate je er meer mee bezighoudt, alleen maar dieper wordt. Met andere woorden, een mysterie heeft geen oplossing. Een mysterie die opent zich, een mysterie raakt ons hart en de mysterie geeft, als het goed is, meer en meer wijsheid. Maar wijsheid is iets heel anders dan kennis. Wel een probleem is een oplossing. Als je bij over een probleem nauwkeurig nadenkt, bijvoorbeeld filosofisch of logisch, dan lijkt dat, als het goed is althans, uiteindelijk tot een oplossing en ben je klaar. En dan kun je naar het volgende probleem. Filosofie betekent oorspronkelijk liefhebber van de wijsheid, maar je zou het ook kunnen vertalen als hij of zij die door de wijsheid bemind wordt. Wijsheid, mysterie, hebben dus te maken met het hart, met het openen voor de diepte, de hoogte, de diepte beneden, voor, achter, links, naar rechts, van de wereld waarin wij leven, maar ook alle andere werelden waarin we ook leven, maar waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Mysterie is heel erg belangrijk, wijsheid is heel erg belangrijk voor het leven. En in deze wereld, zoals u weet, maar daar ga ik niet over zeuren, is wijsheid iets wat zo langzamerhand erg onder druk komt te staan. Mysterie heeft ook te maken met theosofie, een naam die bij dit centrum hoort. Theosofie betekent wijsheid aangaande daar Daartegenover staat theologie, kennis van het Goddelijke, ook weer een opmerkelijk verschil. Theologen houden zich bezig met het doordenken op een logische en wetenschappelijk verantwoorde wijze over religieuze zaken. Theosofie houdt zich op die wijze niet bezig met een mysterie, want een mysterie hangt samen met symboliek, symbolische werkelijkheid. Logos, wetenschap houdt zich samen, houdt zich bezig met conceptuele kennis. Tegenwoordig vooral ook kennis gebaseerd op de zintuigelijke ervaring en wetenschappelijke toetsbaarheid. Dat is een belangrijk onderscheid. Ook belangrijk is dat we beseffen dat vroeger en dan praat ik over, bijvoorbeeld, het begin van onze jaartelling daar hoorde eigenlijk het mysterie van Bethlehem ook bij dat de mensen veel meer nog vanuit een symbolische werkelijkheid en vanuit ervaring van symbolen leven en hun logisch denken was veel minder sterk ontwikkeld dan nu wij leven nu in een cultuur waarin dat is ongedraaid logisch denken beheerst en overheerst bij alles wat wij doen. En het symbolisch denken dringt nauwelijks meer door, of de symbolische ervaring dringt nauwelijks meer door van onze dagelijkse werkelijkheid. En dat is niet alleen jammer, maar dat is ernstig, want ons hart, en daarmee onze ziel, leeft van symbolen. Leeft in de symbolische werkelijkheid, maar leeft ook van symbolen, kan alleen maar groeien, kan alleen maar tot ontwikkeling komen wanneer het gevoed wordt door symbolen. En wanneer het uitsluitend gevoed wordt door logische kennis, kan het niet tot leven komen. Je zou kunnen zeggen, de ziel voor zover die aanwezig is, kan dan alleen nog maar verdorren. Als wij naar het mysterie van Bethlehem gaan kijken, of luisteren, dus naar de geboorteverhalen van Jezus, het is het een verhaal die symbolisch van aard is. En voor de mensen die het schreven, en voor de eerste jaren, of misschien wel de eerste eeuwen van het christendom, was dat verhaal, omdat het symbolisch is, helder. Men begreep het, men kon het ervaren. Maar we zien al heel snel dat dat verhaal door theologen, en dat dat van meestal vanuit het Griekse filosofische denken langzaam en zeker verklaard werd. Of onderzocht werd. En logisch gemaakt werd. En tegenwoordig, als u leest over geboorteverhalen vanuit wetenschappelijk standpunt. Dan is men op zoek naar de historische Jezus. En is men al lang tot ontdekking gekomen dat dat geboorteverhaal of de geboorteverhalen helemaal niet kunnen kloppen. En dat betekent ook meestal dat dan ja, met die verhalen als mooi, fantastisch naast zich neerlegt en zich niet bezighoudt met de diepe betekenissen daarvan. Hetzelfde probleem tussen mysterie, filosofie en theologie zien we ten aanzien van het goddelijke. Ik zei wel, theosofie is wijsheid ten aanzien van het goddelijke. En theologie is kennis van het goddelijke. Wanneer wij een studie maken, al een vergelijkende studie maken van alle godsdiensten, een van de doeleinden overigens van de Theosofische Vereniging, dan zien we al heel snel dat in de meeste religies er een principieel onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant het goddelijke, het ene, dat het alles overstijgt, maar vooral ook die of dat onkenbaar is en aan de andere kant de vele goden. En als we goed luisteren naar vooral de mythen die vol zijn van symbolen en uitdrukking geven aan dat goddelijke mysterie, dan kunnen we tot ontdekking komen dat de meeste tradities leren dat dat ene zich uitdrukt in de grote moeder, in de wijsheid, en in die moeder wordt dat ene op. Oneindig veel wijze weerspiegelt als individuele goden. Wij spreken in het uh, christendom nooit meer over goden, maar dan noemen ze het engelen of aardengelen, maar dat is een semantisch onderscheid, dat is verder niet belangrijk. Symbolisch, in bijvoorbeeld de Babylonische traditie, kwam uit het ene via de grote moeder 70 zonen voort. 70. Grote aardengelen die elk over een van de zeventig volken, zeventig nogmaals is een symbolisch getal, betekent volledigheid. Over de zeventig volken van de wereld heerst is niet het goede woord, maar die zonen van de allerhoogste, die zonen van de ene godheid verbonden de ene met die zeventig volken. Doordat die zeven volkeren altijd in contact stonden met de hemelen. En daarom konden die volkeren en het land er in zijn leven tot bloei komen. Want alles wat op aarde gebeurt, volgens al dat symbolische denken en ervaren, kan of moet ik misschien zeggen, het moet een afspiegeling zijn van de hemelse symbolische werkelijkheid. En daar waar die middenaarsrol van zo'n zoon van God, van zo'n aartsengel, niet langer bestaat, of zich niet meer kan uitdrukken in een volk, of zich niet meer kan uitdrukken in de wereld, daar raakt die wereld helemaal los van die hemelse patronen. En dat betekent een toenemende chaos. Want zoals in de meeste scheppingsverhalen wordt verteld, is er in het begin het ene, en aan de andere kant is er de chaos. En als het ene zich uitdrukt in de grote moeder, in die zeventig aardseigenen, die 70 goden, dan wordt die chaos langzaam en zeker gestructureerd, tot orde gebracht. En daardoor ontstaat er niet alleen biologisch, niet alleen fysiek orde, maar dus ook in het land, in de gemeenschap ontstaat er orde, ontstaat er structuren, die die hemelse structuur weer spiegelen, waardoor dat land kan groeien en bloeien en in redelijke harmonie kan blijven bestaan. Het blijft altijd een redelijke harmonie, want de aardse omstandigheden zijn van die aard, dat altijd die orde weer bedreigd kan worden, door alle mogelijke situaties. Zo zien we, in bijna alle religies, niet in alle, maar dat is een van niet belangrijk is voor gelokkend, dan zien we dat in vele religies de figuur bestaat van de sacrale koning. En de sacrale koning is dus koning en hoge priester. De koning zorgt voor de orde in het land, je zou kunnen zeggen, die vertegenwoordigt de strengheid, en zijn priestelijke functie als hoge priester zorgt voor de verbinding met de hemelen en zorgt dus voor de liefdekant. kant of voor de genadekant. En die beide functies van gestrengheid, zou symbolisch kunnen zeggen de linkerhand, en van de liefde kant, de genadekant, je zou kunnen zeggen de rechterkant, komen samen in die koning. Zo vinden we dat in Egypte, bij de farao's, Zo vinden we dat in het oude, uh, Jood, oude Joodse traditie, bij de zwaardbare koningen. Maar zo'n koning is een gewoon mens. Zo'n koning, zo'n sakrale koning, moet uiteindelijk ingewijd worden, zodat hij die functie van hogepriester en koning kan gaan vervullen. En die inbeiding heeft als functie dat deze mens, zoon des mensen, getransformeerd wordt tot een engel. Dus een mens kan getransformeerd worden tot een engel. Zoals in sommige verhalen, maar dat is wederom voor vanochtend niet belangrijk, ook engelen getransformeerd kunnen worden tot mens. Pas als die koning die inwijding heeft ondergaan, kan die middelaar zijn, want alleen engelen zijn middelaars. Dan is hij zowel mens, want hij is als een mens geboren, als God in de zin van engel. Ik heb u net verteld, zonen van de Allerhoogste en de goden. Dus die sacrale koning, die hoge priester, is zowel God als mens. Die inleiding vindt plaats in het verborgene. In bijvoorbeeld de tempel uh, in het oude Jeruzalem. Maar ook bij de farao's in sommige piramiden onttrok die inleiding zich in het Heilige der Heiligen. Een plaats in de tempel die alleen maar toegankelijk was voor die hoge priester of voor die indeling. En in dat heilige der heiligen stond de zetel, de zetel die uitdrukking was van de grote moeder, de zetel die uitdrukking was van de wijsheid. En links en rechts van die zetel stonden twee afbeeldingen van grote engelen, cherubs genaamd. Ik heb het nu vooral over de tempel in Jeruzalem. En die twee kerubien vertegenwoordigen weer aan de ene kant de strengheid, dus de koningsfunctie, en aan de andere kant, de liefde kant, de genadekant, de functie van de hoge priester. En die menselijke zoon moest uiteindelijk gaan plaatsnemen op die troon. En dan kwam er een hele ceremonie waarvan we Bepaalde sporen al kent. En uiteindelijk werd deze mens, deze mensenzoon, werd gezalt. En die zalf, als uitdrukking van de wijsheid, als uitdrukking van die grote moeder, werd ook al gesymboliseerd op he als hemelse douw. En het was precies op dat moment dat die mens getransformeerd werd tot engel. En zo zeggen de mystieke. De, de, de mythische verhalen, dat dus die mens die geboren werd als zoon van God. Dus als engel. En zittend op die troon, zittend op de troon van wijsheid, werd dus geboren uit de grote moeder. En zo vond zijn geboorte plaats als zoon van God. En zo verscheen hij uiteindelijk uit de. Uit het Heilige der Heiligen, als het voorhangsel wat het Heilige der Heiligen afsloot van de andere plaatsen van de tempel, verscheen Hij uiteindelijk uit de hemelsfeer, want het Heilige der Heiligen was de aardse afbeelding of de aardse correspondentie van de hemelsfeer, verscheen Hij door die sluier heen als zoon van God, als grote engel, als middelaar. Tussen hemel en aarde. En het heen nu van deze koning af, van deze hoge priester af, of voortdurend die band tussen hemel en aarde met elkaar bleef bestaan. En zolang die koning bleef luisteren naar het goddelijke, zolang die zoon van God bleef, en rechtvaardig was, zijn linkerhand, ontvankelijk was voor het goddelijke, zijn rechterhand, zo kon hij middelaar blijven tussen hemel en aarde. Voor alle duidelijkheid, samenvattend, de Allerhoogste, de onkenbare God, heeft dus zonen van God, dat zijn de grote engelen. Elke engel heerst of is middelaar tussen de Allerhoogste en een bepaald land. En de koning, de sacrale koning, is op zijn beurt zoon van die engel, van die engel die bij het land behoort. Dus hij is zoon van God, de heilige, de aartsengel, terwijl die aartsengel op zijn beurt de zoon van de Allerhoogste is. Zo zijn er dus twee zonen. De zoon van de Allerhoogste, dat is de aartsengel, en we hebben de zoon van God, de zoon van de aarsengel, dat is die sakrale koning. En dat mysterie, die symboliek, ik herhaal, vinden we in heel veel tradities terug. Wat we ook zien, is dat in al die culturen op de muur: ja, die koning vaak meer zich laat beheersen door zijn linkerhand. Door macht door politieke overwegingen, en veel minder in staat was om zijn priestelijke functie naar behoren te vervullen. En de consequenties daarvan was dat het land in verval kwam. En dat op de duur zelfs zo'n koning beschouwd werd als een dictator. En uiteindelijk het hele mysterie van het sacrale koningschap verdween. En in de plaats van de koning andere heersers. Althans, koningen wellicht, maar geen hoge priesters. Of hoge priesters die geen koningen meer waren. Als we dat historisch bekijken, zien we dat gebeuren onder andere in het oude Egypte. Maar we zien dat ook gebeuren in het Jodendom. We zien rondom het jaar nul, de serie van Bethlehem, dat daar een koning is, Jeroenus, die daar neergezet is door de Romeinen. En die geen priester is, en aan de andere kant een priester die helemaal niets te maken heeft met de oorspronkelijke traditie van priesters. En die beiden, die heersen over het land, maar zijn dus niet in staat om die middelaarsfunctie te vervullen. Dit proces van verval vinden we in alle culturen. En wat we dus ook vinden, is dat die middelaarsfunctie toch vervuld moet worden. Want als die middelaarsfunctie niet vervuld wordt, ik zei het in het begin van het getoog. Drijven hemel en aarde uit elkaar, blijft alleen nog maar chaos in de wereld over. Die zich uitdrukt volgens de meeste mythen als oorlogen, natuurrampen ecologische problemen, enzovoort, enzovoort. Een mooie weer samenvatting van de wereld waarin wij leven. We zien dat in de meeste religies die middelaarsfunctie dus anders wordt ingevuld. Je zou kunnen zeggen, er vindt een democratisering plaats. In plaats van één sacrale koning komen er meerdere mensen, mannen en vrouwen, die die, die die middelaarsfunctie moeten of kunnen gaan vervullen. Die dus een soort inleidingsweg doormaken, waardoor uiteindelijk zijn tot engel worden getransformeerd, waardoor zij in staat zijn om zowel open te zijn naar de hemel toe, als open te zijn naar de aarde toe, en naar de vier richtingen die bij deze horizontale wereld bevonden. En zo zien we dat in de meeste tradities, wat je zou kunnen zeggen, een mystieke traditie ontstaat. De mystieke traditie, een schoningsweg, waardoor mannen en vrouwen, als ze voldoende zich inspannen en bereid zijn om hun leven aan te geven, dus langzaam zeker omgevormd worden tot bruggen tussen hemel en aarde. Tot engelen, tot mensen die zowel goddelijk als menselijk zijn. En de tradities vertelt vaak dat er een minimaal aantal van dat soort bruggen tussen hemel en aarde moet bestaan, wil de wereld ja, kunnen overleven, wil er toch nog voortdurend hoop zijn... Voor de mensheid. Dit alles moest ik vertellen om iets over het mysterie van Bethlehem te kunnen vertellen. Want dit is de achtergrond van de bijbelverhalen over de geboorte van Jezus. Jezus, zijn naam betekent verlosser, daarvan hebben we twee geboorteverhalen. Eén in Matthäus en één in Lucas. In het Lucas geboorte verhaal, die u ongetwijfeld allemaal wel kent, is het verhaal van de herders die bij nachten lagen. En eindelijk verschijnen bij die herders en vertellen dat er in Bethlehem, in een stal, de verlosser is geboren. De middelaar tussen heren en aarde. U ziet het mysterie van de geboorte, vindt niet meer plaats in de tempel, maar vindt plaats... In een grot, zo wordt het soms voorgesteld, of in een stal, maar niet al buiten de oorspronkelijke tempel. Want daar is geen plaats meer voor, voor die kusier. In het andere geboorteverhaal, dat van Matthäus, spelen de herders geen rol. Maar komen drie koningen, die drie giften brengen aan het pasgeboren kind, wat de Messias, wat de nieuwe middelaar tussen hemel en aarde is. Nou is het heel opmerkelijk dat wij in middeleeuwse altaarafbeeldingen, met name in Duitsland, maar toch ook verspreid over andere landen, vaak zien dat bij die altaarafbeeldingen beide eh, geboorteverhalen naast elkaar worden afgebeeld. Links, als je voor het altaar staat, wordt het Lucas-verhaal afgebeeld, dus het verhaal van de herders, zal ik maar zeggen. En rechts wordt het verhaal van Matthäus afgedeeld, de drie koningen. In beide verhalen spelen de os en de ezel een belangrijke rol. Want die bevinden zich tussen de plaats waar het kind aanwezig is. Ik zei het in het begin van mijn betoog, in de tijd dat deze verhalen werden geschreven, konden mensen nog symbolisch ervaren. Dus hoeft er niet zoveel uitleg te zijn. En één kenmerk van symbolen is dat er met taal gespeeld wordt. Dat woorden die op elkaar lijken, gebruikt worden als een soort synoniem. Wanneer wij nu vanuit gaan dat het beide evangelieën oorspronkelijk in het Hebreeuws zijn geschreven, dan komen we tot ontdekking dat het Hebraeus woord voor ons, lijkt op een ander Hebreeuws woord wat prins betekent. En het Hebraeelse woord voor ezel lijkt, wat klank betreft, op een Hebreeuws woord wat priester betekent. Dus daar waar het kind zich bevindt, na zijn, na zijn geboorte, bevindt aan de linkerkant zich een prins, die later koning kan worden, dat is kenmerkend voor prinsen. En aan de rechterkant Bevindt zich daar een priester die later hoge priester kan worden? Aan de linker en de rechterkant van het kind, wat geboren wordt, moet uiteindelijk beide functies gaan vervullen. Als we naar die altaarafbeelden kijken, dan is er een aantal dingen die opmerkelijk zijn. Ten eerste is het kind daar naakt, dus niet in doeken gewikkeld, naakt. En waarom is het kind? Wel, zoals u ongetwijfeld weet uit uw pergelse geschiedenis, Adam was in het paradijs naakt. En naakt betekent niet zozeer zonder kleding, Je zou kunnen zeggen wel zonder aardse kleding, maar betekent onbehuld door de glorie van de wijsheid. Adam leefde, zeggen maar, we eens. In het paradijs, in zijn lichtlichaam, omhuld door de wijsheid. En bij de zogenaamde zondeval, kreeg hij uiteindelijk rokken van vellen, aards lichaam, en was hij langer naast. Het kind is dus naast. Tweede opvallende verschil in die beide afbeeldingen is dat in het Lucas-verhaal van de herders ligt het kind op de grond. Het kind licht is dus horizontaal. In tegenstelling tot het naakte kind in de afbeelding van Matthäus, die zit op de schoot van Maria of staat op de schoot van Maria, die is dus een Het horizontale kind wat ligt, is uitdrukking voor de aardse mens die geboren is. En het kind wat staat op de schoot van Maria, verticaal, of zit op de schoot van Maria, en die wordt schoot van Maria, of Maria daar, wordt dan die latere afbeelding genoemd, de zetel van wijsheid, dat kind stelt de hemelsgezoon voor. Dus het is prachtig om te zien dat in die middeleeuwse afbeeldingen er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt door voor de aardse Jezus, om het maar zo te zeggen, het aardse kind, en het hemelskind. Beide zijn naakt. Eén is horizontaal, de andere is verticaal. En de bedoeling is dat het horizontale en verticale uiteindelijk samenkomen. Laten we naar de figuur van Maria kijken in beide afbeeldingen. In de afbeelding van Lucas, van de herders, buigt Maria zich over dat pasgeboren kind. In dus sommige afbeeldingen zou je bijna kunnen zeggen, in aanbidding, in ieder geval in verwondering, het grote aandacht en moederlijke liefde. In de andere afbeelding waar ze zit, dus bij de andere zij of knielt ze bij het kind, maar bij die andere afbeelding bij de drie koningen, waar ze zit en waar het kind op haar schoot is, verschijnt ze als een koninklijke gestalte. We zien we dus ze in beide afbeeldingen ook? Aan de ene kant is het een aardse Maria en aan de andere kant is het de Hemelse Moeder, de Hemelse Maria. Maria draagt in haar die beide functies. Is of uitdrukking van de Hemelgodin, die Allergoosse Moeder, waarin de ene Godheid zich uitdrukt en die geboorte geeft aan al die engelen. En in de afbeelding van Hucas is het een aardse vrouw die vol verwondering naar haar pasgeboren kind kijkt. Maar in beide verhalen wordt benadrukt dat Maria maagd was. En wat betekent nu maagd. Wel, in die hemelgodin is dat vrij, dan zou ik bijna zeggen, vrij makkelijk uitleggen. In heel veel Nou, ik zou maar zeggen. pogingen om mysterie te verklaren. wordt de hemelgodin, de grote moeder. wel eens in verband gebracht met een spiegel. De ene, de allerhoogste Godheid. weerspiegelt zich. zeventigvoudig in die spiegel. en elk van die zeventig is dus een aanspring. Die ene Godheid, de allerhoogste. kan op de wereld, in de wereld, in de hemelen. En uiteindelijk op aarde tegenwoordig zijn, dan is zijn die spiegel. Maar in een spiegel kan alle mogelijke dingen verschijnen zonder dat die spiegel die afbeelding vasthoudt, zonder dat die spiegel verandert door wat er afgebeeld wordt in die spiegel. Dat is nou precies de betekenis van de maag. De grote moeder geeft geboorte aan oneindig veel, of ontelbare veel zonen. Haarts en maar ze houden geen van allen vast. Ze verandert daardoor geen van allen. Zij is de maag. Hier zien we het mysterie, het hemels mysterie van het ene en het vele. Het goddelijke is zowel één als menigvuldig. In het Hebreus is dat heel duidelijk. In het Hebreus, wat in de Bijbel vertaald wordt als God, staat daar het woord Elohim. En dat is een meervoud dus onze vertalingen zijn wat dat betreft zeer misleidend. Overal waar God staat, staat er Elohim meervoud. En in sommige teksten is er sprake van de Allerhoogste, Elion, dat is de ene. Het mysterie van het goddelijke is, het goddelijke is één en medevuldig. En de medevuldigheid, ik herhaal, wordt mogelijk gemaakt door de Grote. Dus, een van de grootste drama's, en dat is theologie, dat deze paradox van de eenheid en menigvuldigheid van het goddelijke meer en meer plaats heeft gemaakt voor monotheïsme. De opvatting dat er één God is en dat alle andere goden of afgoden zijn of ondergeschikt zijn aan deze ene God. In het verhaal van Israël is dat zelfs heel duidelijk: de aardse zijn die het volk Israël moest leiden, die de naam die wordt aangeduid als Heer, zoals bijvoorbeeld Baal in de Babylonische traditie ook Heer wordt genoemd, die wij kennen onder de naam Yahweh of Jehovah, was de aartsengel, de grote engel, de Heer, de heilige van Israël. En voor Israël de enige God, namelijk de aartsengel die bij hem paste. In het loop van de ontwikkeling van het Jodendom Usurpeert Yahweh de allerhoogste. Yahweh wordt gepromoveerd, als je dat dan zo kunt zeggen, tot de allerhoogste. En vanaf dat moment ontstaat het monotheïsme echt maar één God, en dat is Yahweh. En later zien we dat heel duidelijk ook in het christendom, hoewel die een spoortje van het ene en menigvuldige overhoudt door de drie eenheids, uh, symboliek. Maar we zien dat bijvoorbeeld ook heel sterk in de islam, waar ook Allah de ene is en alle andere goden afgekomen zijn. Monotheïsme heeft tot gevolg ook allerlei politieke consequenties die niet van zijn voor deze kerstbijeenkomst. Maar heeft ook tot gevolg dat voor mensen het God steeds verder van de aarde verwijderd gaat. En dat, er, dat het Goddelijke zo transcendent wordt dat het onduidelijk wordt waar God in de wereld nog aan bezig is. En uiteindelijk theologie, Logisch nadenken wordt God een abstracte, een iets, ons hedendaags iets is. En uiteindelijk gelooft niemand meer dat er zoiets bestaat. Dat is het grote drama van het monotheïsme, wat ontstaan is door logische denkfouten, door de onmogelijkheid om het mysterie van het Ede en menigvuldige uh, te begrijpen. Behalve de naam Elohim, wat een meervoud is zoals ik u zei, wordt de goddelijke tegenwoordigheid in het Hebraïel spaning genoemd. Dat is ook een meervoudsvorm, Dat betekent aanwezigheid, ofwel gezicht of gelaat, maar dat betekent aanwezigheid. Opnieuw in het heel beeld zie je dus, hoewel het inmiddels monotheïstisch is, nog steeds de meervoudvorm. De tegenwoordigheid van de heilige is meervoud. Het ene... En het vele vinden we dus overal terug. En opnieuw, de Zoon van God is, is de Zoon van de aartsengel. van één van de aartsengelen moet je eigenlijk zeggen. God betekent Elohim tenslotte. Maar Elohim zelf is Zoon van de Allerhoogste. We gaan weer terug naar Bethlehem. We gaan weer terug naar het mysterie van het kind dat ligt en dus aards is, horizontaal is, en het kind wat staat of zit en wat duidelijk hemels is, wat verticaal is. En het verticale en het horizontale moeten samenkomen, en als die samenkomt in het verborgene, dan kan daarin de transformatie plaatsvinden van mens tot engel, of van engel tot mens. En dat is precies wat die twee geboorteverhalen van Lucas en van Matthäus bij elkaar ons proberen duidelijk te maken. En wat is zo mooi dus, is afgebeeld in die uh, altaarafbeeldingen in die de sommige middeleeuwse kerken. vroeg. Oh. Nou, ik heb u uitgelegd dat Maria als zetel van wijsheid, uitdrukking van de grote moeder magisch. En dat is dus begrijpelijk. Dan zitten we toch nog met het probleem, het logisch probleem hoe je nou kunt zeggen dat de aardse Maria ook magisch is. Laten we teruggaan naar de afbeelding. Het kind is naakt. Het is een aardskind maar het draagt een hemels kleed. Of anders geformuleerd. Misschien draagt het nog geen hemels kleed. Dat kind stelt een mens voor, zoals u en ik, die zuiver is. Die dus gezuiverd is. En die zuiver is waardoor dat kind in staat is om getransformeerd te worden tot engel. Of je zou het ook anders kunnen uitdrukken. Dat kind is gereed om de hemelse zoon te ontvangen en zich daarmee te verenigen. Zodat hij waarlijk mens en waarlijk God is. Ik heb u verteld dat het mysterie van de middelaarschap gedemocratiseerd is. Uiteindelijk in allerlei mystieke tradities tot uitdrukking is gebracht. Dat gaat dus over ons. Die twee afbeeldingen gaat over ons. En dan is precies de vraag: hoe word ik nou een naakt kind? Hoe leer ik uiteindelijk. Om zo ontvankelijk te worden als horizontaal mens, zo naakt te worden, dat de zoon van God in mij kan neerdalen, in het verborgen, in mijn mystica. En het antwoord is: als ik een zuiveringsproces heb ondergaan. Als ik geleerd heb om me niet langer te identificeren met alle aardse zaken. Als ik niet langer een rijke jongeling ben en zoveel mogelijk. Uh, Rijkdom verzameld en het hoeft geen geldelijk rijkdom te zijn, maar het kan ook status zijn en ideeën over jezelf, maar wanneer ik zodanig gezuiverd word dat ik alle aardse dingen, alle aardse identificaties kan loslaten. Maar de ja, de aardse moeder is maagd en geeft geboorte aan zo'n kind, aan zo'n naakt kind. Aan zo'n naakte, gezuiverde persoonlijkheid. Dus in de mystieke tradities, dus in de gedemocratiseerde tradities, is Maria maagd. Het is niet zozeer dat ze hier de aardse moeder is die letterlijk geboorte geeft aan een aardskind, Maar dat ze de wijsheid is, de aardse wijsheid is, die het mogelijk maakt dat aardse mensen langzaam maar zeker zo gezuiverd worden dat ze uiteindelijk middelaar kunnen worden tussen hemel en aard. Die aardse Maria is maagd omdat zij de traditie is. Omdat zij de begeleider is van mensen die zo'n zuiveringsproces ondergaan. Zij is dus moeder op een, in een andere betekenis dan een moeder die een fysiek kind geboren laat worden. Zij is een moeder die van hart tot hart mensen begeleidt zonder dat ze zelf verandert. Want zij is middelaar. Van de wijsheid op aardse niveau waardoor personen langzamer zeker naakt kunnen worden en gereed zijn voor het mysterie van Bethlehem. Laten we even verder naar de beide afbeeldingen kijken. We gaan eerst weer kijken naar Lucas. En we zien in dat Lucas verhaal dus waar het over de aardse Jezus gaat en over de aardse Maria over de zuivere persoonlijkheid, dat de Engelsjes bij nachten lagen. De Engelsjes, pardon, de herders bij nachten. En zij waakten over hun schaam. Nou, de regisseur maakt dus niet zo vreemd. Want in de symbolentaal, die vooral in allerlei apocryfe verhalen naar voren komt, is er heel vaak sprake van herders en schapen. En daar stellen de herders de schermengelen voor, en de schapen, mensen, die zich door hun beschermengelen laten leiden. Die zich dus laten leiden door hun partner die hen helpen ook langzaam zeker gezuiverd te worden als persoon, als persoon, zodat ze die mystieke weg van transformatie kunnen gaan. Dus die herders die daar bij nachten lagen, nog in het duister van de wereld, en over een schapenhoede stellen voor dat daar die schapen meer en meer gereed worden gemaakt voor het mysterie van de naaktheid. Die herders zijn op weg, nee, die schapen zijn op weg om naakt te worden. Om dat horizontale kind te worden dat uiteindelijk zich kan verenigen met het verticale kind, of ik dan ook zeggen, die getransformeerd kan worden tot het verticale dus we zien in dat Lucas-verhaal duidelijk de nadruk op die horizontale mens die die weg aan het gaan is van zuivering. En die weg van zuivering, het loslaten van identificaties, het loslaten van, het laten fascineren door de wereld, is eigenlijk een vorm van sterven. Je zou dus ook kunnen zeggen, zo'n horizontale mens moet een stervensproces doormaken om uiteindelijk opnieuw geboren te worden als dat naakke kind Wat gereed is om de zoon, de engel, om zich daarmee te verenigen of die zoon, die engel, te worden. Gaan we naar Matthäus, Evangelie. Matthäus, Evangelie, daar staan centraal de drie koningen. De sommige aboglieve verhalen, stellen die drie koningen drie aartsengelen voor. En die drie aartsengelen brengen goud, dier ook en meer. En in die apogrieke verhalen is het de aartsengel Gabriel die het goud brengt. Is het de aartsengel Gabriel? Ik bedoel niet geld. Is de aartsengel Michel die het goud brengt? Is de aarts Gabriel die het ook opbrengt en is het Artje van die het meren brengt. In de oorspronkelijke tempeltraditie heeft het goud te maken met de gouden vaten die in het Heilige der Heilige aanwezig zijn. En zo'n vat, je kunt ook denken bijvoorbeeld aan de, de Eupratie het vat dat is ontvankelijk, daarin kan transformatie plaatsvinden van het brood tot het lichaam van Christus. Het wierook, het wierook heeft te maken met de invocatie van het volk. Laat het u uw benen opstijgen als wierook. En daarmee invoqueert u de paning, de aanwezigheid van het heilige, zodat dat in dat gouden vat, dat gouden vat is uiteindelijk ons hart, kan dan. En de mere, derde element, is datgene, is een uitdrukking van de wijsheid, is datgene wat uiteindelijk de mens transformeert tot engel. Het vast symboliseert het horizontale, het liggende kind zou je kunnen zeggen. Het wier ook symboliseert het verticale, wat samenhangt, met het zittende kind en uiteindelijk de meer zorgt ervoor dat die twee samenkomen en dat een transformatie plaatsvindt van aard, mens tot engel op het samengaan van mens en God zo vertelt het mysterie van Bethlehem ons over de transformatie van mens tot middenaar, van mens tot engel en het vindt plaats in de verborgen. het vindt plaats in ons verborgen. het kan plaatsvinden in ons mystieke hart. De verhalen over het mysterie van Bethlehem gaat over ons. Het is geen historisch verhaal. Het was nog zo we langzamerhand wetenschappelijk aangetoond. Maar het was nooit bedoeld als historisch verhaal. Het was bedoeld als een verhaal dat ons hart raakt, en zeker in de eerste eeuwen toen de symboliek nog transparant was en mensen door het verhaal te lezen of het verhaal te spelen het mysterie meemaakte was het bedoeld om mensen te helpen deze weg te gaan en wat wordt dan geboren? het kind wat geboren wordt heet de enige geboren zoon althans zo vertalen we vaak dat in Nederland Even een voetnoot. Zoon betekent hier niet jongetje. Is het is de symboliek van middelaarschap. Dus als u dochter bent, moet u zich niet aangetast voelen dat het de hele tijd nog een zoon gaat. De enige geboren zoon gaat eigenlijk over Adam. En Adam is mens, is nog man, nog vrouw. Een engel is nog man, nog vrouw. En toch wordt hij zoon van God. Het gaat over de enige geboren zoon, maar. Het teken van het woord is unieke zoon. Het betekent niet, er is er maar één, maar het betekent dat elke zoon, dus elke middelaar, uniek is. Een persoon is die onvervangbaar is. En dat de bedoeling dus is van die mystieke weg en van die transformatie niet dat je opgaat als een druppel in de oceaan in het ene, zoals in heel veel hedende in het verlangen is, weg van deze wereld, ga je in het ene, dan ben je bevrijd, dan ben je geïllumineerd, dan heb je de wijsheid gekregen. Het is allemaal dwaal, Nee, je moet een unieke Adam worden, een nieuwe Adam, waarin hemel en aarde op een unieke wijze samen kunnen komen. Zoals uit de grote moeder het ene op 70 unieke wijzen zich toont als 70 middelaar. Een geboren zoon kan ieder van ons worden. Als het mysterie van Bethlehem zich in het verborgenen van onze mystieke hart zich kan voltrekken. Daarvoor hebben we een aardse moeder nodig, de traditie, de geleiding. En daarvoor hebben we de hemelse moeder nodig die zorgt dat het hemelse mysterie, het ene, zich kan uitdrukken in ons hart. En dan vindt de vereniging plaats tussen hemel en aarde. En dan kunnen we meer en meer uitgroeien tot een middelaar die deze wereld zo hard nodig heeft. En hoe meer geboortes er plaatsvinden, hoe meer hoop er is voor de wereld. Zoals in het geboorteverhaal, de geboorte van de verlosser, werd gezien als hoop voor vrede, hoop voor een nieuwe wereld. Mensen, een zaak, verzekerd.